Dus Some... zo Me that our love is ending. The I need you. Lately, I find you're out of my heart, and I'm out of my mind. Let our hearts take way Round midnight. midnight, midnight, let the midnight. angels sing to your returning midnight. until all love is safe and sound When of midnight. Ik moet even stemmen. Ja, ik ook. Ik moet ook even stemmen. Ik moet even hooglopen, ja. Nou, we gaan ook even uitvinden waar Herman precies uitgaat, Want Herman zou eigenlijk het programma beginnen. Uh, wie weet uh, doe ik iets verkeerd? Die weet het helemaal niet verkeerd, je weet het maar nooit. Die je weet doet het niemand wat fout is. is een en een sigaar gekocht. Ja. Oh op. <laughs> ja. je een sigaar, hè? Ja. Gaat voor 4 euro. Zo. Doe het beste. around midnight moet dat wel kunnen. Doe eens een uh, minuutje. Ja, beter buiten. Maakt niet uit, ik wil het voor jou hebben, want er stemt water. Herman komt waarschijnlijk later. Hij mij is, ja, is ook wel goed. Ja, dan wijs Dat is aan. Nou, Herman komt waarschijnlijk later, daar kunnen we ook niks aan doen. Dan wachten we gewoon een beetje op Herman. Zij nee, maken ons wel. Zullen we gewoon voor de verwarmen even lekker in de summertime maken vanwege het lekkere weer? Amineu? Ja? Dat is goed. Het is dus de stilte af en toe mooi. Ja, heerlijk, hè? Heerlijk. Wal, <hazie> <hazie> ja, Ik heb gisteren al, al, al, allemaal vriendinnetjes uh, verhalen tijdens Essen. Ja, <hazie> ik zei het eruit. Hou niet op, man! Ik ook Gisteren wilde ik uh, weggaan. Moest ik eerst met een schep en een kruiwagen voor de deur alles weg scheppen, <totstuk> dan geeft de deur pas open. Maar, maar van, van, de, van, de van de kaarten, beetje oh. Valentijn. beetje <totstuk> <Ja. totstuk> <totstuk> Valentijn. <water. totstuk> Het is echt. <totstuk> ken je die scène van Mr Bean weet je wel? Dat, dat hij zichzelf kerstkaarten stuurt <totstuk> <totstuk> en dat hij ze dan heel triomfantelijk zo door, zijn, door zijn eigen brievenbusje gooit en ze dan verrast vindt en dan dat, dat, dat, dat ze ophoudt. Ja. Oh. Dat was zelfs. ja, dat is wel een Top team, vrouwen Ja, mooi is dat. Het is altijd ergens goed voor je. Dat Ja, ja, ja. Nou, zolang je er geen kater van krijgt. Ja, dingen. is ook wel een tegendeel. Ja, zolang je er goed kaarten uh, krijgt. Kater. Ja, geen kaarten, kaarten, Ja. Dat is wel een hele lange die je hebt. Ja, 4 euro. Dat zeg ik niet zomaar tegen een kerel. het is een compensatie hebt. Een hartstikke lange. Ja, zo doe ik het ook altijd. toch eigenlijk? Want het is compensatie voor die hele kleine auto die ik heb. Ja, Oké. Okay. So. <laughs> denk je toch? Ah, ja, die, ja, die ja. heb ik zo eentje heb ik er ook nog. Ja. Alles kut. Dat mag als je het ziet dan moet je roepen ja, ja. Okay. Nou, uh, bij voor mij is het nou dat ik niet kan dansen. <laughs> <laughs> ja. Zullen even... Lekker. Uh... Zullen we vandaag eens op Willem de Ridder proosten? Ja, ja hij is weer e beter. eerlijk gezegd, misschien ja. is het uh, leuk voor de luisteraars of misschien niet. Hoe is dat? Een jointje. Ja, maar die is niet uh, van mij. Kijk, Kijk dit soort gesprekken nee, nee, zullen we me... hier toch okay. ja. een keer begrepen ja, ja, toch pakken. Nou, je kent Willem de Hidden zelf helemaal niet. En, nou, uh, course, vanavond waren mensen in gesprek over hem en die waren erg lopend. Oké En ze vonden het zo mooi dat hij. Tuurlijk. Nou, postuur dat meer richting bubbelse postuur ging. Geen hij hij het toch niet vanavond. Wat <lacht> uh, een mooie slanke man. Uh, ja, het Ja, ik ken hem dus niet, maar ineens kwam ik van alles over hem te weten vanavond. Volgens ja, ja, mij gewoon drie kiwi's per dag, dat doet ze wonderen. Man. Ja, drie, en de juiste instellingen, daar is hij natuurlijk uh, ja, is. onbepaald. <laughs> of wel, of niet. <tie> Zo, nou, even kijken wat er nu gebeurt. En en de verbinding eruit, mooi zoals hij nu in beeld kwam, dat is gewoon het perfecte uitkomst. Oh ja, precies. Dat is een lijstje. Nee. alleen een Kan jij een theemaatje of zo'n vloog? Kan jij het? Nee. Het is harder zeggen vind ik. reichen. Dit is een pen. Ja, dat is een terug. De bovenste snaar, die pak je dus hier dan. Hè? Zo zeg maar. Je uh, duim staat hier en Ja, ja, ja, ja. Kijken of het nu werkt. Zo, plaatje erin. En nu gaat het. Oké. Okay. Oké okay, klikken. Ja, ja, allemaal zo technisch. Oké okay, Guus, nu heb ik al een plaatje opgezet, maar dat zal wel een tijdje duren. Dit gaat erg, erg langzaam hier. Oké. Okay. Dan proberen we het weer eens, van hier. Dus... Uh, dus vertel me wel even, of type even, uh, hoe lang je, hoe lang ik er nu wel ben. Hè? dus eh, uh, oké. Okay. Hier komt het dan. Dus het zal wel goed wezen. Hoi, ah, Ik had alles, alles goed klaar liggen en nou uh, gaat het niet erg uh, goed. Oké, okay, dus uh, wat ik doe is. Het duurt er een tijdje. Jammer genoeg, iets, uh Het weer is hier ook heel erg goed. Het, uh, wel, af en toe hebben we een beetje regen. En het is mooi helder. Maar ik wou dat die muziek maar eens begon te draaien. En dat is ook wel... Al... Ja, hier gaan we dan weer. En als Guus me nou weer vertelt hoe lang ik uh, de eter mag wezen vandaag, dan uh, draai je wel lekker door. Stompenette de Savoy bij een nogal vroegere band van Penny Goodman. En Goodman nam deze, de recorded Stompenette de Savoy, de eerste opname van hem van dit nummer was in 1935. En hij deed het voor de Bluebird Label. House Rhythm bij Benny Goodman. En ook een opname uit die tijd van 1935-36. je luister naar Herman in Nieuw-Zeeland en Burger die vond dat het een beetje geruis was. Maar neem, dit zijn allemaal opnames op een CD. En, nou ja, dat zijn allemaal lange opnames en een klein beetje geluid erop. Ik kan het niet helpen, maar ik hoop maar dat je van uh, genoten hebt. We gaan we even nog een, nog een beetje terug in die e eerste jaren. En zo van de dertig en bijna veertig jaren. En een opname van Frank Sinatra met de zangeres Connie Hayes. En ze zingen voor ons Oh Look, At Me Now. Het is een opname van Frank Sanatra, Connie Hayes met uh, Tommy Dorsey. En is ook en orkest van de beginjaren 40. Dus eventjes een knopje drukken weer. Hoop maar dat het weer lukt. En er uh, is dus nogal veel. De op deze cd daar zijn bijvoorbeeld heb je een opname van wat ik nog nooit gehoord heb: Judy Garland en Gene Kelly. Van Mia Bobby Abeley en Helen O'Connell, namen van mensen die zo. Ik ga het zenden, ik geloof. Maar in ieder geval, ik ga het werken. zie ik. En uh, and of course, Blues uh in the Night, welbekend welbekend nummer. Zo, even daar drukken. En Sinatra ja en Connie Hayes. Zeer goede opnames. Het is een interessante uh, cd voor mensen die van die klassieke uh, well, nummers houdt. En dit is genaamd Klassiek Duet. Dat zijn allemaal mensen die zo met elkaar gezongen hebben. Heb ik het juist, heb ik het hier, de knoppen gedrukt. En dan moet het wel doen. Nee, het doet het niet. Eigenaardig hè. Ik zit naar nou te kijken en het gaat niet. Dan moet het toch wel wezen? Nee, dat mag ook niet. Het liep allemaal zo leuk toen ik hem uh, in elkaar draaide van deze week. Alle platen netjes afgespeeld en wees precies hoe het moest. En hoe het moest gaan. En nou, verdomd, dat doet het niet. Nou, ook niet leuk. Ik denk dat ik maar... Uh, Even eens probeer. Hi Walter, zo jongen. Helemaal geen muziek vandaag. Ik moet zelf vroeger beginnen. Nou ja, 12, twaalf uur Bij die tijd heb ik het er over elkaar. Hier hebben we iTunes. Zo, de zon komt weer binnen schijnen. naar een regenbuitje vijf minuten geleden. En eh... Uh, kijken we daar... Dat gaat er nog niet. Thank you. Orchestra. Look, now, soul, the trailer, yeah. I'm not the guy who cared about love And I'm not the guy who cared about fortunes and such Never cared much Oh, look at you now I never knew the technique of kissing I never knew the thrill I could get from your touch, never knew much, oh, look at you now. You're a new man, better than Casanova anything, with a new heart, a brand new start, I'm so proud I'm busting my vest, the guy who turned out a lover. Yes, I'm the guy who laughed at those blue diamond rings. One of those things. Oh, look at you now. He's not the guy who cared about love and he's not the The thrill he could get from her touch Never knew much, but love could him now Man, I really come on He's a new man, better than Casting over at his best brother With a new start, a brand new heart He's so proud he's bustin' his best oh. So he's the guy who turned out a lover. So he's the guy who laughed at those two diamond rings. One of those things. But look at me now. He's a new man, better than Casanova. At his best He's got the new job and it's really fun. Why, I'm so proud I'm busting my vest. He's a lover. Yes, we know he's a lover. Yes. I laughed at those blue diamond rings. Just one of those things. But look at him now. Jack, I'm ready. Look at him now. Dank je wel, senator! Eh. Ding dong, ding dong, do you hear the bells go? Ding dong, do you know? Oké, okay, dat was dit. Um, Oké, okay, ik heb uh, Guus zeg ik nog vijf minuten heb. Jammer, ik heb wat aardige, aardige plaatjes hier, maar ja, dat is nu helemaal zo. Dan gaan we dan voor de laatste plaat van deze keer, Die gaan we draaien. Charlie Barnett en Skyliner. Ch Charlie Barnett en zijn orkest, Skyliner. Charlie was geboren in New York in 1913, overleed daar in 1991 in San Diego in Californië. Uh, Charlie was geboren in een nogal rijke familie, uh, de familie wou dat hij ook uh, zijn vader opvolgde geloof ik, dat hij, hij, zat in het, hij was een advocaat of zoiets. Maar uh, Charlie Barnett vond muziek veel beter en daarom dus hebben we nu die prachtige opname van zijn orkest. Dus hier gaan we dan voor de laatste keer. Hoop ik maar. En dan gaan we eruit. Dus Guus laat me even dit plaatje uitdraaien. En dan uh, komen we de volgende keer wel weer terug. En zullen we zien of ik uh, zonder iTunes dit kan draaien. Want uh, daar word ik ook maar gek van. Uh, het, loopt niet altijd, het loopt niet altijd 100%. En daar uh, is het. Nou, ik ben hier gaan we dan. Skyliner Charlie Burnett wel bedankt voor het luisteren, zover jullie hebben kunnen luisteren vandaag. En uh, misschien uh, de volgende keer wat beter. Ik wens jullie allemaal nog een prettig weekende. Huh? Uh, en yeah. ja, tot volgende week dan. Dat is als uh, Charlie Bernet wil spelen. Oké, okay. ja, dat zeg ik niet, dus uh, daar heb ik niks aan, dat is helemaal niks. Het einde van mijn programma, helaas He, heb ik er niet veel van gemaakt, maar ja, dat geeft allemaal niks. Is, uh, de volgende keer ik hoop dat het mij wel stukken beter gaat. Dit, uh, dit is Herman, dan, en die nogmaals zegt: Houd nu prettig week einde en tot de volgende week. Dus? je zitten? Ja. Goed. Ze zijn weer in de lucht. Ja. Bang. Hè? Ja. Het is uh, 7% cacao chocola met is niet is met deze maar we zien de veld echt wat kaka hè <middels> had gewoon een probleem. die schoonweken die dacht iTunes te gebruiken. Moet je niet doen. Dat, dat moet je gewoon niet doen. Dat is dus Apple zooi, man. Apple hey man. Apple muss. In je computer. <laughs> <laughs> Apple in je Dus helemaal, gewoon geen iTunes meer. Gewoon vet floppy uh, met je uh, met je iTunes. Ja. <laughs> <laughs> vet floppy, ja. Dat is wel heel antiek taalgebruik, dan zou ik zeggen. Floppie jij nog wel eens? Ja, nee, ik uh, nee, wou net zeggen, ik floppie nooit nee, niet nog niet meer. Ja, of je uh, USB-t erin. Maar je floppiet ook nooit? Nee, ik heb geen uh, floppies meer zelfs op een computer. Uh, Floris, floppie jij nog eens? Nee, ik heb wel eens USB-t. Wifi man, dat is het. Wifi. wifi man. Wifi. Wifi dat wifi zit in zo'n uh, oranje verpakking ofzo hè? Ja, dat is wifi, de wifi. De wifi. Vier van die... Wifi-wash. Uh, wifi worst. Hij hey, dus maar het het internet man. op. Of, uh... ah, ja, ik begrijp het niet ah, Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En het gebeurt ook, weet je wel. Ja, ik ga ook gewoon een wedstrijd maken met je publiek ja, hoe lang Los nu. Jongens en meisjes, kan alsjeblieft de, de versterking die op de riddersstrip staat ietsjes minder. Want op de een of andere manier gebeurt er iets wat wij niet doen. Wij, wij zien helemaal geen metertjes meer bewegen, überhaupt niet. En ondertussen uh, komt het riddersignaal hier binnen als. Uh, ja een soort ik raak steeds het plafond, zal ik maar zeggen als eetje, eetje, ik iets iets iets iets iets iets achterkant, zou iets helpen. helpen. zou je ontzettend iets helpen, want ik wil graag zien wat ik opneem. Ik wil graag zien wat ik opneem. Ik wil zo graag zien wat ik opneem. En op deze manier is het gewoon een beetje saai Want ik kan dus niet zien wat ik doe En dat is niet zo fraai Ik zou bijna moeten op punt punten Maar dat lukt me niet Ik krijg je niet over mijn hart Ik wil gewoon zien wat ik doe tot wie -be smaakt een rij, dat ging helemaal gewoon. Ik ben gewoon bang, te mogen zijn. Dat je me koopt, oh, dat vind ik zo fijn. to stil te zijn, gewoon. Ja, dat was genoeg. Zo. Die je nog uh, in de hak? Ja, die is nog helemaal uh, alive en kicking. Je moet alleen vuur bij houden. Maar zo werkt dat gewoon. Smoke spit niet aan de Jouw aansteker ligt daar. Ja, kun je de tekst nog lezen? Hey. Ja, is heel goed T, t, alle dagen en blaf nog bovendien Waf, waf, waf, waf, waf Alle dagen en tijd nog bovendien Mop een mopje was, was jaardig om te zien Nu blaft die alle dagen en buik nog bovendien Wafuuf, wafuuf, wafuuf, wafuuf, wafuuf, wafuuf, Nu blaft hij alle dagen en bijt nog bovendien. Toen onze mop een mopje was, was hij er gewoon te zien. Nu blaft hij alle dagen en bijt nog bovendien. Wafuuf, wafoef, wafuuf, wafuuf, wafuuf, wafuuf, wafuuf, wafuuf, wafuuf. alle dagen en bijt nog bovenin. up, man. Om die staat namelijk vol open. Nee, Dat is net zo'n microfoon als die. En die kan jou nou horen. Maar deze is gericht. Alleen maar deze kant. Ja? Dus als je... Als je hier gaat zitten. Ja, dan moet je deze helemaal gericht doen. Want dan ben je nog steeds even hard als dat je daar zit. En it's happening Kom nog Ja? Duur. Kom op. Kom op. Kom op. Ja, kom op man. Hoe wat gezellig. Een deelachtige verzekering. zou ik drie akkoorden... En pas op dat op die stoel ligt wat. Ja, ik ben beter echt op de stoel gevolgd. Dus je is toch beter. het met de microfoon in de Ik Nee, ik ben niet echt schoon. Nou ja, als je nee, je de het wel als ja, onopvallend. die lage E. Bij deze? Ja. ja. Us heeft zich uh, toegevoegd aan... Uh... We gaan even Nirvana knallen voor je. Goedenavond. Dit is Earth. Around Midnight. Ga je Around Midnight spelen met drie akkoorden? Nee. nee. Around Midnight zeker. Oh, okay. dat, uh, dat liedje ken ik niet. Oké, okay, nou dan maar speel jij een liedje wat jij wilt nee Je kan vast wel iets van Nirvana, spelen met drie akkoorden. Ja, drie akkoorden. Knallen we oh, wat. Ik heb okay. vast gewoon wel erbij zingen. Dan gaan we even vet bij bas Yeah, but is heel anders, Nirvana, weet je wel? Weet ik wel, weet ik wel, verwende ik u. Angry young man, ladies and gentlemen, there they are coming. Uh, this is Mr. Earth. Uh, whoa, Florence, what do you know? Uh, I need a friend too. Dit is dat klinkt natuurlijk wel heel cool bijvoorbeeld bij uh, hoe heet dat uh, nummer no Nothing else matters. living our way All these words I don't just say And nothing else matters Trust I seek that I've found in you Every day for us something new Open mind for a different view and nothing else matters Every day day da, da. I know okay. But I know Mm hmm.